Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw premier, Rishi Sunak. Dat was ook verwacht, want hij was de enige kandidaat met minstens 100 steunbetuigingen van zijn conservatieve partij. Er staat hem een behoorlijke taak te wachten, zegt correspondent Arjen Terhorst. Horst. Hij erft een economie in crisis die op een recessie afstevend. Het land had natuurlijk al grote problemen. Maar de vorige regering van LizTrust creëerde nog eens op de bestaande crisis nog een extra crisis. Door met dat radicale belastingplan te komen wat uh, ja, de markten ontregelde. Sunak geeft zometeen zijn eerste speech. In Den Haag is vorige maand een Chilese man uit het raam gesprongen van driehoog. Dat deed hij niet voor niets. Hij was twee weken eerder ontvoerd en zat opgesloten in een huis. Bij zijn sprong raakte hij flink gewond. Pas na een paar weken kon hij het ziekenhuis uit. De politie is nu op zoek naar zijn ontvoerders. Niet alleen bedrijven, ook gemeenten hebben moeite om medewerkers te vinden. Utrechtse gemeentes bijvoorbeeld hebben honderden vacatures openstaan. Volgens deze verslaggever van RTV Utrecht... hebben de gemeenten het veel te druk gekregen. Ze hebben meer taken gekregen van, van de overheid natuurlijk. Um, maar er is ook de, de oorlog in Oekraïne. Dat, komt, dat stapelt er ook nog bij op. Dan worden de ambtenaren even, om het zo maar te noemen... tijdelijk uit de organisatie gehaald... om um, um die vluchtelingen op te vangen. Maar ondertussen loopt de administratie helemaal vast. Gemeenten willen daarvoor meer freelancers gaan inhuren...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 Het weer, er trekken buien over en het waait ook flink. Maar vanavond klaart het op. Morgen opnieuw kans op buien. Verder een mix van zon en wolken. Dan een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord, richting de A10 West. Tussen Lansmeer en de Koentunnel, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En je bent ook 5 minuten langer onderweg op de N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 bij Amsterdam Noord en Broek en Waterland staat 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Abba, ja, voorheen uh, Abba. En uh, op uh, dit moment is ze alweer 72 jaar deze ja, dame. Ja, ja, ja, ja, Ongelooflijk. Ja, ja, ja. En dit was een uh, plaatje van haar solo hit uit uh, de jaren 80. Die hier Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Ik heb de zonnebril inmiddels opgezet, want die is nodig, Benno. Ja, ja. Anders kan ik het allemaal niet meer lezen wat hier uh, op, uh, op het mengpaneel gebeurt. Oh, gelukkig. Zet. Gelukkig waar. Ja. En hoe is het met jouw uh, schermen? Nou, bij <laughs> het schermen, want ik heb de Noesofletjes dicht gedaan. Dus want als ik een zonnebril opzet, zie ik helemaal niks meer. Oh, ja. um, dus ik, uh, zo kan ik me in blijven lezen en verbazen dat wij uh, net waren wij aan de Parallelweg 128 G in uh, Beverwijk En straks gaan we naar de Parallelweg 128 Q want daar zit Randall Lawson van Autopassion. En met hem gaan we de auto, laatste autosport nieuwtjes, met name zijn eigen klasse, Youngtimer Touring Car Challenge uh, doornemen. Um, en hij heeft nou toch al bijzondere uh, uitspraken gedaan, de,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 Even kijken, de Wereldorganisatie uh, Afdeling Europa, dat uh, zit, zit eraan vast. En dan hebben we het over kijk, de Wereld Dag. Uh, ja, nou, ja, het is uh, nog lustig, de hond geen brood van. Wat die uh, aan persbericht uh, van de week naar de redactie van ZFM hebben gestuurd. Uh, wat ik natuurlijk een vrije vertaling heb gegeven. Maar goed, uh, dat allemaal straks. Ja, en dan is er ook nog een uh, plaat uh, over mij gemaakt. Je ontkomt er niet aan. Uh, oh ja, dat gaan we, ja, we afsluiten. Ik zeg tjeu. Tjeu. Ik zeg Nou ja, wat dat allemaal is, dat uh, hoor je ook in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Gewoon blijven luisteren en dan komt hij vanzelf langs zo erg. Zijn het einde wel, uh, toch? Jazeker. Jazeker, we willen luisteraars overhouden, op Benno, Dus Ah, uh, <laughs> oh, sorry, Fred. Ja, oh. Nee, maar Fred uh, komt ook straks weer uiteraard. Gezellig. Met de uh, entertainment peel. Straks gaan we eerst uh, inderdaad uh, de wereld van de auto en de motorsport in. Met Rendel Lawson. En deze is ook leuk. Good feeling. Sometimes I get a good feeling.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 En volgens mij kan deze ook gewoon in het rijken van kickbox platen, Benno. Denk ja, je niet? wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Low rider hoorde je met ja. de, de Wat in het vorige uur hadden we Dick Vrij in de, de uitzending. Want vanavond is er een kickboxgala in Beverwijk. Ja, Nog even de info. Ja, de info is 40 euro aan de deur. En het speelt zich allemaal af in Sporthal De Walvis in Beverwijk. Um, ja, en die Dick Vrij, die, dat is dus een.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 een gebouw van een kerel, zeggen ze dan wel eens. Dus maak daar, moet je een beetje vriend houden. En hij heeft samen met zijn vrouw Debbie Kesking een sportschool daar in Beverwijk. En toevallig bijna in dezelfde straat... nou, niet bijna, in dezelfde straat als Rendel Lawson. Gewoon de buren. Daar gaan we zo meteen heen naar de buurman. Inderdaad, hebben we het over Rendel met de Pit Reports. Maar is deze. Lettengo.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 Ik zit zeg maar helemaal rondom mijn muren, vier muren, ja. zit, of nou, drie muren dan, ja. ik heb gewoon er wel een voorgevel, uh, zit Dick met zijn sportschool oh. en vroeger zat er ook nog een uh, autogarage in een van de hoeken, maar die is ook weg en uh, dat heeft Dick ook genomen. Dus ja, dit is wel een gigantisch mooie sportschool hier in Beverwijk ja. hoor. ontzettend Kijk je, groot ook. kan je trouwens niet aan mijn buik zien hoor, dat hij heel goed is, maar ja. verder, uh, verder is het wel een goede sportschool. Ja, ja, ja. ja. ja. Helemaal oh, goed. Nou, Rendel, uh, nogmaals een uh, leuk je weer in de uitzending te hebben en we hebben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 De, de verschillen zijn daar zo groot. En als je in de kwalificaties hier gaat het over tiende en duizendste. En in de vrije training hebben we het over twee, drie, vier, vijf seconden. Ja, dan, uh, dan wordt er heel veel uitgeprobeerd, zeg maar. Ja, maar omdat gisteren inderdaad met die testbanden van uh, Pirelli uh, werd uh, gereden. Ja. En ik uh, geloof dat Max ook zo, zoiets zei. Dat hij niet blij uh, was geweest met uh, de testbandjes die hij eronder had. Uh, in ja, ieder geval. Ja, er, wordt, er wordt natuurlijk altijd met verschillende banden uh, compound. En denk ik denk dat Pirelli natuurlijk heel erg aan het kijken is van, uh, dat ze een, uh, nog een band gaan maken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 uh, ze hebben, hij heeft natuurlijk wel enorm veel gevoel en het, uh, hij, het, uh, hij weet het beter dan ons allemaal. Maar uh, kijk, ze gingen van, uh, van de 13-inch naar, de, naar, de, naar deze banden en toen liep ook iedereen te klagen. Maar na twee wedstrijden hoorde ik niemand meer. Dus je moet, je moet ermee doen wat je krijgt, hè? zeg ik altijd maar. Ja, inderdaad. En, um, maar even terug naar um, jouw berichten op Facebook afgelopen week. Uh, en, uh, met name voor de Young Timers Touring Car Challenge. Um, de raceagenda voor volgend jaar is bekend.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 uh, in Assen uh, hebben we het over 51 auto's maar op, uh, op Spa gaan we met 70 auto's van start. Zo. Dus dat zijn wel hele volle stadvelden. Iets meer als de huidige 1, zeg maar met de 20 auto's. <lacht> uh, maar dan hebben we wel gewoon volle Dus Dat ziet er voor volgend jaar erg leuk. Uh, uh, Hokkeheim onder andere, Spa gaan we naartoe. De Red Bull ring gaan we rijden. Daar zullen er niet uh, 100.000 uh, Nederlanders zitten denk ik dat het weekend. Maar het wordt wel een heel mooi uh, nieuw uh, evenement met alleen maar klassieke auto's. Uh, uh, waar gaan we nog meer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 Maar uh, dat is uh, toch op een of andere manier is dat, uh, geen idee. Uh, ze vinden onze mooiste klasse van Europa. Maar uh, laat het, het IJdc en Sanford is op een of andere manier jammer genoeg geen mix. Oh nee, maar je uh, zit ook met die geluidsdagen en zo natuurlijk. Ik ja, is he, dus, dus, uh... gewoon een probleem. Ik moet geluidsdagen hebben. En die heb ik gewoon op Sanford gewoon helemaal niet. Uh, okay. uh, we hebben natuurlijk de historische Campri. Alleen is dat een beetje uh, toch al jaren terrein van een paar andere series. Nou, die gun ik dat ook. En wij hebben gelukkig nu uh, heel mooie assen gekregen. En ik, uh, kijk, en we hebben een hele mooie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 Dus we hebben, ja, we, het is een gestolen trendsetter. Zullen we het daar maar ophouden? Ja, ja, ja, ja nou, Prima, toch? <laughs> ja, helemaal en, geweldig. Ja, ja, ja. En dan, ja, dan nog... Die, die blondine was echt lekker, hoor. Ja, ja, ja. Tuurlijk, <laughs> Rendon. Tuurlijk, tuurlijk. Rendon, daar is ook kinderen. Uh, Jack Racing Day, uh, Rendon. Volgens mij heb je het al genoemd. Maar dat is een, een heel eigen evenement. Of, uh, van 11 tot ja. en met 13 augustus volgend jaar. Ja, dat is uh, een evenement wat uh, al heel lang bestaat. He, de Jack Racing Day. Maar en, wie was Jack? Nee, vroeger was, dat, uh, vroeger was dat Gamma Racing Day. En dat heeft nog voor de Risla Racing Day. Dat is heel veel namen gehad. Oh, dat evenement. Ja, ja, evenement. Ja, ja, ja. Ja, dan weet je zo hoe groot dat is. Dat is serieus ja. groot. Ja. En uh, daar wordt natuurlijk met motoren, met ja. uh, karting, uh, met uh, 250 karts gereden. En uh, wij hebben... Uh, al jaren zijn we daarmee bezig geweest om daarin te komen. Maar omdat iedereen daar wil rijden, was dat echt bijna onmogelijk. Ja, ja. Maar uh, we hebben kennelijk zo'n goede indruk dit jaar op uh, de Classic Grand Prix achtergelaten met onze series, dat we eigenlijk nu gewoon gevraagd zijn...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 op kantoor wat er gebeurt en uh, hoe de inschrijvingen zijn en we, we staan natuurlijk even eerlijk we staan volgend jaar met het ITC ook al 30 jaar uh, dus we hebben het ah, meegemaakt je? ja dus het is ons 30-jarig jubileum uh, van het ITCC uh, uh, ik ga je vertellen uh, de, wat we volgend jaar uh, hebben neergezet en de rijders zeggen het ook maar ook wat we nu al zien wat er aan binnen gaat komen aan, rijden, aan uh, voertuigen wordt het absoluut een van de mooiste jaren ooit ja, ja, ja absoluut ja. wel oh. en, en we gaan natuurlijk een crisis in hè. we kunnen er heel lang ja, over, ja, planen, niet ja. over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 Uh, dat hij ook heel anders met autosport op Hij En dat had een heel mooi team met uh, zes mensen en een open cadet. hij kon heel erg snel een auto rijden. Maar als hij op de circuit kwam, het eerste wat eruit kwam was de bierpomp. En dan kwam er een tafel met een barbecue uit. En nog een tafel met heel veel drank. Ja. oh ja, racen gaan we ook ergens nog wel. Die ja, keer doen. Ja. Maar, en die liet zien dat racen dus ook voornamelijk op het Pelican Feestje moet zijn. Ja. En dat hebben we eigenlijk, uh, door dat uh, heb ik langzamerhand dat ook terug uh, ja, ingevoer, ingevoerd ja. in het ITCC. Ja. Dat heeft heel veel...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 uh, aan de lijve zeg maar, ook echt gewoon in de praktijk, zei ze, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, maar zei, eigenlijk kwam ik net te gek. <laughs> dus, uh, en, en gelukkig zijn ze ook, hè, want even heerlijk als je een historische raceauto wil rijden, moet je een beetje gek zijn. Ja, ja, dus oké. Nee, okay. okay. <laughs> van de historische raceauto's, nog even naar vanavond, was uh, wat... Uh... Ja, dan hebben we weer de kwalificatie natuurlijk. Om middernacht. Ja, laat. Ja, middernacht is dat. middernacht, twaalf Mi uur. Twaalf uur, maar we moeten gewoon kijken natuurlijk. Uh, ja. <laughs> ja. ja. zei ik dat je, ik het... Ja, uh, dat, dat ligt eraan, als er nog ergens in Amsterdam nog een hele mooie, hele gezellige vrouw uh, met mij wil stappen vanavond, ook goed. Dan ga ik niet kijken. Uh, als ik die niet vind, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op, zeg maar. Ja, dat zei ja. ik uh, net uh, tegen Benno ook. Uh, <laughs> uh, ze race nou in Amerika dan uh, vanavond. En dan zie je uh, dat... Uh, de beelden veel meer van, uh, van veraf worden, worden gefilmd. En uh, continu die Amerikaanse vlag uh, in ja, beeld. Dat is een chauvinisme. Da maar een daar eerder. erger ik ja, me nou, groen en geel aan. Ja, de ene kant wel. Andere kant, uh, hey, wij maken hele tribunes oranje. Dus? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dan mogen wij nou, het met dan de vlag doen. Het ja, oké. Ja, ja, ja, oké. Okay, okay. <laughs> nou, wil hele maar, fijne avond. Nou, ja, dat was het weer. Uh, dat ja, was je, je bent er blij met me. Nou, ja. nou, nou, nou. <laughs> Vanavond uh, mag je stappen weer uh, kwali uh, de, de, de pole position. Hij zet hem op pole, ik weet het zeker. Oké. Okay. Oh, nou, geweldig. Ja. Okay. Nou, Rendol, uh, hele fijne avond dan. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. Bedankt voor je Absoluut, bijdrage. Helemaal goed, man. Oké. Okay. Tot volgende hoi, week. Hoi. En dit was uh, een van de langste pits, uh, reports aller tijden. Ja. Ja. Goed, nou. hè? Ik heb zelfs dat villetje opnieuw moeten opzetten. Ja. En bijna weer opnieuw. Ja. Nou, dan uh, oh. dat weet je het dat, uh, dat zegt wel, hoor. Uh, dankjewel, uh, Rendol. Een uh, heel fijn weekend. En tot volgende week. Hier is uh, Alfred Sietum. En je hoort de single van uh, Oliver Chutum en uh, Cat Downs, Saturday Night. And, uh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 En veel meer waarde te hebben. Konijnen in plaats van grote graas.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 en ze zijn trouwens ook dier van de week. Dat is Zo is het, ja, ook op de Facebook. Ja, op de Facebookpagina. Goed, nou, dat is het beest van de week. Zo is het nou, straat nummer 5. Daar vind je het, uh, kennen maar dieren thuis. Het beest van de week hoor je elke zaterdag en uh, zondagmiddag om uh, half vijf. Bij je eigen lokale radio. Oh, when the sun And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Under the world war, Down by the sea yeah, On a blanket with my babies Where I'll be Under the boy's world up Out of the sun Under the world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 De gauwhouden van de, de drifters uh, hoorde je met onder uh, de bordhook.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 heel veel aan de hand zijn, maar tegenwoordig is dat doodnormaal dat zelfs buitenregionale bijstand wordt verleend, ook voor kleine klussen of relatief kleine klussen voor de brandweer, als uh, afheizen, zoals dat uh, gebeurde in, van de middag aan de Tellingenweg in Vogelenzang. Ja, maar je hebt uh, toch uh, brandweer kennen we land uh, zeg maar ja ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, maar dit is brandweer. Uh, Lisse is brandweer uh, Hollands Midden. Dus Oké. Okay. zelfs we... daar uh, wordt en die komt dus gewoon naar vogelsang om met een ladderwagen om te helpen met uh, afheizen. En dat noemen uh, we dus buiten regionale bijstand. En dat is, uh, nou, dat is eigenlijk fantastisch dat het zo, zo gaat tegenwoordig. Zeker. Ja. Nou, uh, jij had het uh, in de gaat gelukkig uh, relatief uh, rustig uh, vandaag. Uh, ja, tuur, gelukkig wel. die proberen we altijd zoveel mogelijk uh, te voorkomen, Benno. Ja, want, gelukkig. Uh, nou, uh, ja, ja, ja. Gisteren was het ook weer zover. Of eergisteren, wanneer uh, was het ook weer? De lifeliner op de kort van de Lindestraat. Oh, op die manier, dat bedoel je. Ja, inderdaad. Uh, dat was natuurlijk best wel heftig. Uh, nou, ik dacht dat je eigenlijk aan die aanvaring bij schillingen bedoelde. Dat was natuurlijk een vreselijk incident. Ja, ja, ja. En, um, maar nee, het is, uh, we hebben een rustig dagje. Nou, en uh, zo uh, hoort het ook eigenlijk. Zeker. Nou, we hebben nog Gouden Klaas klaarstaan. En dan uh, zijn we weer even klaar met Gouden Ouwen En dan uh, gaan we het hebben over uh, de dagen. Wat het allemaal inhoudt en zo. Ja, zeker. ja. Ik ben heel benieuwd. Eerste beurt en turn, turn, turn. replay turn The same turn again there is a season turn turn Dat ik bijna thuis ben Dan weet ik dat ik bijna thuis ben Aangaan. En de verliefden samen drinken uit een glas. de pop uh, op zijn uh, allerbeste uit de jaren 80 van Hans Boy en dan weet ik dat je thuis bent, zo is het maar net en uh, ja, vorige week hadden we uh, onder meer, uh, op zaterdag was dat uh, ook, hadden we de dag van uh, de witte wandelstok uh, van, uh, ja, ja, van, ja. van, de, van de blinden, ja. uh, zeg maar, ja.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 En Fred is er ook, hij is er weer. Goedemiddag Fred. Hey, dus daar dadelijk feren. horen we eventjes hey. dus van Fred wat hij allemaal gaat doen. Zometeen na vijf uur. Maar hier is deze. It's mistaking. Oh, you forget. <mogelijk> And soon both of us learn to trust. Not run away.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 Zachter zetten, anders klinkt het uh, net alsof we in de kerk zitten. Is ook niet uh, de bedoeling natuurlijk. Heb je hebt je echo erin gezet. Ja, ja, nou ja, zo klonk het wel. Kijk, dat krijg je als je, als je de gain uh, te hard zet. Ja, ja, zeg ja. nog eens wat, even kijken hoor. Dan moet... 1, 2, 3, test 1, 2. Nou valt het weer mee. Okay. Nee, oké. Okay. Hé hey, Frit, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Dag, zo dadelijk goedemiddag. weer uh, een. Uh, Entertainment for you. Ja, en een dan eerste wel, uur heel ja. actief en een tweede uur wat minder actief geloof ik. Ja, kl <laughs> klopt inderdaad. <laughs> <laughs> maar goed, uh, twee uur lang natuurlijk wel entertainment voor you. Wat ga je allemaal doen uh, vanmiddag? Uh, ik ga sowieso uh, bellen met uh, Lorenzo Nieuwenhuizen. Die zou eigenlijk aanwezig zijn hier het eerste uur. Maar uh, vanwege de omstandigheden uh, ja, ging dat niet lukken.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 Artisten.nl. Ja en dan ja, nog dan wat. ZFM Artisten.nl. Ja. ZFM nou, dus Ja, we hebben dus rechtsboven in de, in de hoek staat verzoekje en. Uh... Oh ja, verzoekjes. Ja. ja. ja. Nou, helemaal goed.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 Over, over jou. Over, over mij, ja. ja. Oh. Dus, uh, dus uh, die, uh, ga ik, die ga ik nu draaien. Oh, ja. Ja, goed. Ik zeg volgende week. de volgende. week, Hij gaat echt over mij. Nou, luister maar, luister maar. luister. Maar, luister. Echt hoor. Hey boerhands! Joh, we zijn honger. Ja, ja, ja. ja. Ik zeg je. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Dag, dag. Dag, nou, dat was ik niet van plan, want het hoor moet van het land. En ik heb nog 14 varkens om te voeren. Ja, ik kom er zo aan. Nee, ik snap niet waar al die drukte over gaat. Er wordt de hele dag over gepraat. Dat ik ermee mee moest stoppen vind ik gek. Want iedereen die lust tot boeren kan. Ik ben boerarts en ik zeg je. er zit op dit milieu, dus de hoge heren zegt, stop met boeren. Nou, dat was ik niet van plan, want het hooi moet van het land, en ik heb nog 50 varkens om te voeren. Ja, op al no. ik ben verliefd op je vrouw van der Plas.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 van je ras ras ras rij ik naar vrouw van der Blas In mijn jong, hier, dier sta ik in de file hier In een rij, rij, rij Al die trekkers achter mij Van je 1, 2, 3 Ik ben boer, hartstikke zeg je Er zit zit zit in het milieu. Dus de Hoge zit stop met boer. Nou, dat was ik niet van plan. Want het hooi moet van het land. En ik heb nog 50 varkens op de voeren. Ik ben boer Arps en ik zet je. Er zit zichtstal in het milieu. Dus de hoge heren zeggen: stop met boeren. Nou, dat was ik. Tot zover het ritme van Zierven. Via de kabel op 104.5.